We waren in de Anvers, in de Follies Bergère, en o, oh, wat was dat schoon? Ja, we zaten en we zo hups, oh, het was gelijk een droom. En ik vast aan zijn jas, en hij mij aan mijn das. Ja, de toestand werd zo precair, want we werden zo hups, van al die pinners, in de vollies, Berger, in Anvers. Oh wat een wedstrijd, in de vollies, Berger, in Anvers.